12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Syrische opponenten ontmoeten elkaar, maar weigeren te praten. Onrustig Egypte staat stil bij het begin van de omwenteling drie jaar geleden. En Chinese tennister Lee wint Australian open. Het weer is wisselend bewolkt met soms motregen of mot sneeuw. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Tegen de avond gaat het naar het westen regenen en in het noordoosten sneeuwen. Langs de Westkust draait de wind naar Noordwest en neemt toe tot 7 of 8... met zware windstoten tot 90 kilometer per uur. In de loop van de nacht wordt het rustiger en vrijwel droog. Morgen, later op de dag, gaat het opnieuw regenen en in het Noordoosten sneeuwen. In Genève hebben vertegenwoordigers van het Syrische bewind... en de oppositie elkaar voor het eerst ontmoet. De vn gezant voor Syrië, Brahimi, bracht de partijen bij elkaar. Maar tijdens de ontmoeting van een half uur... zeiden de partijen geen woord tegen elkaar. Via Brahimi wisselden ze boodschappen uit... Syrië verklaarde kort voor de ontmoeting niet akkoord te willen gaan met een overgangsregering. De Syrische VN-ambassadeur in Geneve gaf aan alleen een compleet pakket te willen bespreken. We have to discuss the whole package. Eerst moeten ze het eens worden over de formaliteiten, zegt deze regeringsdiplomaat. Maar de oppositie liet weten dat een overgangsregering de inzet is van het overleg. Met minder, nemen ze geen genoegen. De verwachtingen van de Syrië conferentie zijn niet hoog gespannen. Op korte termijn wordt sowieso geen doorbraak verwacht. In Egypte wordt stilgestaan bij de derde verjaardag... van het begin van de revolutie. Er worden demonstraties verwacht. En vanochtend was er een explosie bij een politieacademie in Cairo. Die explosie komt na een reeks aanslagen gisteren in de hoofdstad... ook gericht tegen de politie. Koosbent Sander van Horen, Sander, wat wil jij van deze explosie vanochtend? Dat hij uh, inderdaad geen gewoond... ...heeft gemaakt, gisteren vielen bij die explosies doden... ...maar dat het dus wel degelijk een serie van goed voorbereide aanvallen... ...lijkt op voornamelijk doelen van de politie uh, in Egypte. Heel veel discussie nu over die controlepunten die er wel degelijk zijn... ...checkpoints waarbij mensen gecontroleerd worden... ...maar wat stelt dat voor, uh, vragen mensen zich af. En natuurlijk ook de vraag, wat is er nog meer binnengekomen... ...en wat kan er nog meer gebeuren op deze dag... ...dat de uh, revolutie van drie jaar geleden herdacht wordt? Is er een samenhang tussen die aanslag van vandaag en die van gisteren? Het lijkt me haast wel. Uh, het lijkt dat, dat het werk is van een militante groep uit de Sinaï-woestijn. De Sinaï-woestijn waar veel van dat soort groepen uh, actief zijn. Waar ook uh, meerdere malen aanslagen zijn geweest op militaire doelen. Uh, die hebben aangekondigd dat ze dit zouden gaan doen. En dat is toch waar uh, de, richt, de blik uh, naartoe gaat. En die blijken dus in staat te zijn. En dat is het beangstigende natuurlijk uh, voor de Egyptenaren. Die blijken in staat te zijn om in het het hart van Cairo, voor politiebureaus en hoofdkantoren van politie... aanslagen te plegen. Wat verwacht je vandaag in Egypte verder? Demonstraties. Men herdenkt dat drie jaar geleden de demonstraties begonnen... die leidden tot het uh, aftreden van uh, Hosni Mubarak En dat wordt gevierd. En ja, dat is een beetje tekenend voor het uh, Egypte van vandaag. Dat wordt gevierd door de aanhangers van het leger. Die zullen daar alle ruimte voor krijgen. Maar het wordt natuurlijk ook door de moslimbroederschap aangegrepen. Die stonden toen... Uh, ook op straat met de andere mensen om het vertrek van Mubarak te eisen. Maar zij zijn nu degene die onderdrukt worden. Zij zijn nu degene die uh, geen bestaansrecht meer hebben als het aan het leger ligt. Zij zullen de straat op gaan en dan een confrontatie uh, treffen met de politie en het leger. En dat is waar iedereen zijn hart een beetje voor vasthoudt. Waar dat toe uh, gaat leiden. Sander van Horen, dankjewel.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 In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw rellen uitgebroken... nadat president Janukovic gisteren toezeggingen had gedaan. Maar die toezeggingen gaan volgens de demonstranten niet ver genoeg... vertelt correspondent David-Jan Godfra.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 Rapporten invullen, gegevens van patiënten bijhouden... de registratielast in de zorg is de afgelopen jaren doorgeschoten. De zorg voor patiënten heeft daar flink onder te lijden. Dat zegt bijna 90 procent van de ondervraagde verpleegkundigen... en verzorgenden in een onderzoek van NOS... en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Helma Zeilstra is directeur van die beroepsvereniging VNVN. -VN. Zij zegt dat verpleegkundigen onder andere pijnvoeding... en het risico op vallen moeten registreren... ook als daar op dat moment geen problemen mee zijn. Dat moet opgeschreven worden. Het moet vaak ook in verschillende bronnen vastgelegd worden. Elektronisch, op formulieren. Soms moet één soort vraag op drie verschillende manieren worden uitgevraagd. Uh, dus dat maakt dat die verpleegkundigen en verzorgende het zoveel tijd aan kwijt zijn. Volgens Zijlsta gaat al dat registreren... ten koste van de directe zorg aan patiënten. Absoluut, absoluut. Als je hoort dat sommige verpleegkundigen en verzorgenden... twee tot drie uur per dag bezig zijn met registreren... dan kun je je voorstellen dat ze niet naast de patiënt... Ja. dan zitten ze achter een pc of ze zitten achter een formulier. Ze zijn in ieder geval niet in gesprek met de patiënt... en met verzorgende handelingen bezig. De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland... vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar de registratie in de zorg. Opnieuw Helma Zijlsta van de VN... Nou, er moet eerst gekeken worden naar de bronnen waar, uh, de waar de vragen in vastgelegd moeten worden. Dus kijken wat kun je enkelvoudig uitvragen en wat heel essentieel is, is dat verpleegkundigen en verzorgenden goed teruggekoppeld krijgen wat nou hun resultaten zijn, waar ze gemeten hebben, uh, ook als het niet per se over hun eigen handelen gaat, maar waar ze aan bijgedragen hebben, want dat maakt de motivatie om die registratie goed uit te voeren alleen maar groter.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 In Duitsland heeft een scholier van 16 een bank overvallen en daarnaast hij gevlucht op de fiets. De jongen liep gistermiddag een bank in de plaats Bad Fusing binnen en riep, terwijl hij omstanders met een pistool bedreigde, dit is een overval. De bankrover ging er vervolgens met duizenden euro's vandoor. Een ooggetuige achtervolgde de, de jongen met zijn auto en alarmeerde de politie. Hij vertelde agenten waar de jonge bankrover fietste en kort daarna kon de jongen worden aangehouden. De 16-jarige scholier heeft de overval bekend. De Duitse jongen is inmiddels vrijgelaten... en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Sport. De Chinese tennisse Li, 32 jaar oud... heeft op Australië in Open het vrouwen-enkelspel gewonnen. In Melbourne was ze in de finale in sets sterk... voor de Slovaakse Dominika Sibulkova. Marcella Mesker heeft het toernooi gevolgd en de finale bekeken. Was het een boeiende wedstrijd? Nou, het was vooral spannend, met name de eerste set... die werd gewonnen door Lee in een tiebreak. 70 minuten nam die in beslag. Een beetje nervositeit, de eerste zes games. Veel fouten, wat wisselvalligheid. Maar wel aantrekkelijk, omdat het spannend was. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, toen die setwinst één keer binnen was voor Lee, ja, toen kregen ze het vertrouwen, misten ze weinig meer... en toen werd het 6-0. Dus een terechte uh, winst voor de Chinezen. Het is al vaker dichtbij geweest, hè?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 Wat betekent dit voor het tennis in China? Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, tennis is natuurlijk altijd een kleine sport. Het gaat daar om het tafeltennis, om het badminton. Tennis is piepklein. Maar ja, sinds 2011 staat tennis op de kaart. Dankzij deze Nali. Ze is ook uh, wereldwijd uh, de uh, op één na best betaalde atlete ter wereld... na Maria Sharapova. Dus ze is een belangrijke vrouw in China. Groot voorbeeld voor alle jonge meisjes daar. Dus ik verwacht dat er, uh, ja, de tennisboom doorgaat in China. Marcella Meske, dank In Delfzijl is oud-schaatser Jan Pestman op 82-jarige leeftijd overleden. Pestmans sportieve hoogtepunt was in 1960. Op de winterspelen van 1960 in Squaw Valley... veroverde hij een bronzen medaille op de 5000 meter. Als een echte steer slaagde Pestman er bij de allround-toernooien... niet in het podium te bereiken. In 1959 kwam hij nog het dichtst in de buurt van de ereplaatsen. Bij zowel de EK als de WK eindigde hij als vijfde. Dit is Verkeersinformatie en bij de ANWB zit Don Bakker. Met uh, files op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Volendam en de Zeeburgertunnel, 3 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De tunnel is tijdelijk helemaal afgesloten. Zolang uh, kunt u beter omrijden via de Koentunnel. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnzweert, 2 kilometer. Daar is nog altijd de rechterrijstrook afgesloten... in verband met bergingswerkzaamheden. Gaat nog wel even duren en daarom kunt u beter omrijden... vanaf knooppunt Hoevelaker via over de A1 en de A27. De hoofdpunten van deze uitzending... Syrische opponenten ontmoeten elkaar maar weigeren te praten. Onrustig Egypte staat stil bij het begin van de omwenteling drie jaar geleden. Er staan ook demonstraties op stapel. En de Chinese tennisster Li, 32 jaar oud, wint Australian Open. Dit was het uitgebreide NOS Journaal zo dadelijk op deze zender. Het vervolg van De Taalstaat met Frits Spits.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 Ja, opnieuw, uh, uh, goeiedag, middag is het nu. U, u maakt een radioreis van de taalstaat naar het NOS-journaal... en u bent weer terug in de taalstaat. Opnieuw welkom. Schrijft romans, de romans 1149. Maximaal 11 zinnen, maximaal 149 woorden. En als ze worden voorgelezen in dit programma... krijgt u een door de geestelijke vader van deze romanvorm... Arnon Grunberg gesigneerd voetnootboekje. Deze bijdrage is van Roel Jansen uit Amsterdam. Toen ik de trap opkwam, het moet de warme winter van 2013 zijn geweest... stond je te huilen in onze slaapkamer. In Amsterdam waren de lichten al uit. Ik vroeg je niks, maar je antwoordde nog minder. Het is ondertussen uren later in diezelfde winter. Ik besluit een roman over je te schrijven. Over de herfst van 2005, toen we op de twee opa's stoelen zaten... en ik je hand vasthield, alsof ik voor het eerst een andere hand vast mocht houden. Christian Bill was maagder dan ooit die avond. We konden door hem kijken, of over de seks in 2009, of misschien wel over die keer dat ik naakt de trap opkwam in een andere warme winter, nadat ik het vuilnis aan de straat had gezet. Je stond te gieren van het lachen in onze slaapkamer. Vier Nederlandstalige liedjes en de taalstaat laat ze horen. Guus Meewis, goed van zijn album Arme Open. Opnieuw welkom dus in deel 2 van de taalstaat... met zometeen de radiocartoon van Ruben L. Oppenheimer. De dichtbundel, de eerste letter van dichteres Lieke Marsman. En de taalnatuuranalyse, de TNA van Koningin Maxima... door René Appel. Maar nu eerst... Het Woord van de Week. Taalstaat. Wat volgt er op niemands hand, vorstbeving en utopiaan? Hoofdredacteur Ton Den Boon van de Dikke van Dalen kiest voor de taalstaat. Iedere zaterdag het woord van de week. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Nou, uh, wij zijn nieuwsgierig. Welk woord is het deze week? Nou, het is een woord dat uh, afgelopen dag in de krant staat. Uh, stond, en dat is het woord internetsoldaat. Dat is een samenstelling. Um, en dat lijkt dus een vrij eenvoudig woord. Maar dat woord dat, uh, dat debuteerde toch uh, afgelopen donderdag pas... Uh, in de media. En um, het stond in een bericht uh, dat Defensie internetsoldaten um, werft. En dat lijken dan hackers te zijn die zich voor de verdediging van het uh, landsbelang gaan inzetten. Uh, en uh, er zijn ook andere woorden voor, natuurlijk. Digimilitair en CyberSoldaat. Ja. Die woorden die figureren ook al in, uh, in, in vergelijkbare artikelen. Ja, is een opvallend woord, vind je? Nou ja, het, is een, het, is een, het lijkt een, een doodgewone samenstelling, ja. maar het is toch een woord. Uh, ik denk dat het ontleend is aan het Engelse woord internetsoldier. En dat is wel weer een interessant woord, want dat is een woord dat vooral in games uh, aangetroffen wordt. En in sommige landen trouwens ook wel als uh, term voor mensen die betrokken zijn bij cyberoorlogvoering. En ik denk dat uh, Defensie Express het woord internetsoldaat heeft uh, gebruikt juist om jonge... Uh, hackers aan te uh, spreken, dus mensen die veel gamen bijvoorbeeld. Ja, nou soldaat, een beetje ouderwets woord. Je ja, spreekt toch ik... eerder van militair? Klopt, inderdaad. En als het vaak. Uh, uh, U zijn tweede militairen... dus net uh, met, met z'n allen op. En dan uh, worden ze vaak manschappen of troepen genoemd. Dat zijn een beetje bedekte termen waarmee die soldaten worden. Uh, uh, aangeduid En het lijkt wel alsof het woord dus nu in het cyber -tijdperk een nieuwe invulling gaat krijgen. En uh, dat blijkt ook wel uit het artikel waarin het uh, stond, daar stonden ook een paar andere woorden, zoals cyber-kolonel. Uh, dus misschien dat er uh, in dat hele betekenisveld van het woord internetsoldaat ja. uh, alleen nieuwe termen gaan, uh, gaan ontstaan. Ja, is het ook wervend, want uh, Defensie is besloten van rekening, op zoek naar internetsoldaten? Ik denk het wel. Ik denk dat het woord internetsoldaat vooral gamers zal aanspreken die het woord internetsoldier uh, herkennen. En ik denk dat het dan dus uh, uh, meer aanspreekt dan, uh, dan cybermilitair of, uh, of Digisoldaat. Juist omdat die klank dan kennelijk vertrouwd uh, in de in de oren klinkt. Ja, en kunt makkelijk invoegen in de dikke vandalen hè, naast internetbankieren en internetcafé. Ja, absoluut. Nou ja, kijk, sinds, sinds het internet natuurlijk zijn internet heeft gedaan, is onze taal zo ongeveer verdubbeld. Want je kunt voor vrijwel elk zelfstandig naam het woord internet zetten. En dan heb je weer een nieuw woord. Uh, dat, dat doen we. Dat, gelukkig gebeurt dat niet. Anders nou. zou de, de dikke verhaal inderdaad de, de dik worden. <laughs> Ton, ik spreek je volgende week weer. Ja. Wood van de Week. Ja, soms beneemt de taal van juristen mij de adem. De lenigheid waarmee ze juridische termen mengen met het alledaagse taalgebruik dwingt bewondering af. Maar het heeft natuurlijk altijd een bedoeling om de toehoorder te overtuigen van het gelijk. Maar dat lukt niet altijd. Zeker niet als er ineens een woord opduikt waarvan je zegt: Nou. Nee, niet dit woord. Luistert u naar de quote van de week uitgesproken door Marnix van der Werf... een van de twee advocaten van de vechtsporter Badder Hari... die deze week terecht stond voor mishandeling. Er is één feit, um, en, en, en dat staat ook wel vast, dat is ook erkend... waarbij uh, een eenvoudige mishandeling heeft uh, plaatsgevonden. En de andere feiten, daar vinden wij uh, allemaal... dat uh, meneer Hari moet worden vrijgesproken. Ja, uit het NOS-journaal. Waar ik me over verbaasde, was dat woord eenvoudig. Sloeg dat nu op de manier waarop zakenman Koen Everink... onder handen is genomen, of moeten we dit eenvoudig juridisch uitleggen? Het is een mishandeling. Hoe eenvoudig kan het zijn? Ja, maar dan nog hoogst ongelukkig in dit verband. Spreker van de week. Met 63.500 handtekeningen op zak sprak Thierry Baudet, initiatiefnemer van Burgerinitiatief Burgerforum EU, deze week Kamer en Kabinet toe. En of je het nu wel of niet met hem eens bent, zijn toespraak klonk bevlogen en gepassioneerd. En dat maakt hem voor ons de spreker van de week. Meneer Baudet, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u stond daar als een geoefend spreker. Heeft u van tevoren lang gewikt en gewogen over uw woorden? Uh, ik ben er wel even mee bezig geweest, ja. Maar ja, als je daar staat, dan moet je natuurlijk ook gewoon... Uh, het moment laten, laten spreken, uh, om het even te zeggen. Dus ik, uh, ik ben ook voor een deel weer... Uh, ja, uh, wat, wat, anders gaan, uh, wat anders gaan praten dan ik had gedacht. Ja? Wat was het verschil dan? Het uh, moment waar ik eerst dacht, daar neem ik veel tijd. Daar had ik nu het gevoel, daar ga ik wat sneller juist. Terwijl andere momenten waarvan ik dacht... Nou, daar ga ik snel overheen, daar nam ik juist weer, weer meer tijd en enzovoort. Dus ja, toch, ja. het was een beetje... Ja, het je zit toch een beetje ja. op momenten. Uh, ja. Was u zenuwachtig? Nee, nee, ik was niet zenuwachtig. Nee, nee. Laten we, laten we een quote... Uh, uh, we laten een quote horen uit de toespraak. Dit huis, uw huis... verwierf rond 1848 het recht om namens ons allemaal te beslissen over onze wetten, over onze grenzen... en de omgang met onze buurlanden. Na een felle strijd van torbekken verwierf het parlement ook het recht... om namens het volk te beslissen over de besteding van belastinggeld. Het budgetrecht. Zo ontstond onze democratie. Maar die democratie staat op het punt te verdwijnen. Ja, ja. Uh, en vooral dat laatste, dat is een soort uitsmijter, hè? Uh, <laughs> Ja, dankjewel. Nou ja, maar zo lijkt uw hele speech in alinea's en in uitsmijters opgebouwd. Of heeft u dat niet bewust gedaan? Uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, ik heb natuurlijk uh, um, gezocht naar een manier om duidelijk, zo duidelijk mogelijk uh, dingen te zeggen. Uh, ja, dus, dus een beetje. Ja, u spreekt ook uh, Kamerleden en Kabinet direct aan. U realiseert het zich misschien niet.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 Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar eh, ik vind het wel leuk. Ik, ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik het terug hoor. Ja. Wat me opvalt ja. is dat ik dat veel tijd neem tussen de zinnen. En ik snap ja. ook wel dat je zegt... dat geeft het effect van een soort uitsmijter elke keer. Ja. Uh, ik, ik vraag me af of dat ook zo zou zijn als je het zou lezen, hoor, de tekst. Dus er, er zit wel, um, ja, maar eh, door, er is, door dat gedragen voor, voorlezen, ja. er, zit, er krijgt wel een soort lading daardoor. Het en, het is is wel, wel. Er is een verschil tussen spreken en lezen. Zo'n tekst gaat veel meer leef, le, leven als je hem hoort. Ja. Uh, nog een stukje. Dames en heren, dit is geen hamerstuk. Dit is geen eenvoudig te nemen hobbeltje... op de weg naar een onvermijdelijke Europese federatie.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 aan uw verantwoordelijkheid als hoeder van de Nederlandse democratie. Ja, ik hoorde even een, een, een zenuwachtige zucht. Van, van, a, als, ja, alsof er iets heel belangrijks kwam. Namelijk die laatste, hoeder van de Nederlandse democratie. Ja, ja dat is ook heel belangrijk. <laughs> ja, ja. Heeft u, wat, wat, wat is het effect geweest? Heeft u enig idee? heeft u reacties gehad op deze toespraak? Ja, ik heb, Heel veel reacties gehad. Uh, ik had ook het. Uh, ik, nou, ja, dat, dat ik daar stond en, en ik denk dat het toch wel een beetje het feest van de democratie was. En Dat je toch gewoon uh, iets, iets duidelijk uh, neer kan zetten. En ik denk in Nederland uh, hebben denk ik heel veel mensen uh, het gezien en, en toch weer uh, duidelijk voor ogen gekregen dat uh, het niet allemaal maar noodzakelijk is meer macht aan Brussel en dat ze er niks aan kunnen doen, maar dat, dat we, we als bevolking wel degelijk invloed kunnen hebben. Ja, had had u dit ook zo kunnen schrijven als u niet zo, als u zich niet zo betrokken voelde? Nou, dat is een goede vraag. Um dat, dat, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk in elk geval dat ik het niet zo had kunnen voorlezen. Uh, ik, ik, want ik was... Um, ik, ik stond daar en ik, ik meende het echt. Ik had echt het gevoel dat ja. hier nu even heel duidelijk iets zeggen tegen de Kamerleden. Dus de passie die je in mijn stem hoort, die had er waarschijnlijk niet in gezeten als ik het niet echt had gevonden. Maar het schrijven van zo'n verhaal, um, dat is... Dat, dat is toch ook heel veel techniek, denk ik, heel veel uh, vaardigheid, oefening die die die ook wel over andere onderwerpen zou kunnen ja. tot zijn recht komen. Maar is dat een bewuste vaardigheid en een bewuste techniek of heeft u dit gewoon is dit aangeboren, meneer Baudet? Ja. <laughs> Ik moet zeggen dat ik wel een beetje gesleid uh, word en ik moet oppassen voor uh, uh, overdreven borstklopperij. Maar nee, ja, ik, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk wel rechten gesteerd waar ik net ook over ging. En dan ja. oefen je wel veel met pleiten en met argumenten opbouwen. En ik heb ja. ook uh, wel college gegeven argumentatie technieken en zo. Dus ik heb wel enige training gehad, denk ik. Ja. U bent voor ons Spreker van de Week en dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Veel dank voor deze eer. Thierry Baudet. Radio Cartoon, Ruben L. Oppenheimer. Vorige week schetste hij met zijn woorden een onvergetelijk beeld... van zijn verblijf met vrienden in de Ardennen. Hij is weer terug in Maastricht en zijn woorden staan klaar... om beeld te worden op ons netvlies. Goedemiddag, Ruben L. Oppenheimer. Goedemiddag, Frits. Uh, we luisteren en we kijken. Iedere taal heeft zijn eigen klankwarmte. Zo klinkt het Duits in onze oren, zoals bekend, killer en zakelijker dan bijvoorbeeld het Frans. kroesten braten met zauwe wordt gevoelsmatig nu eenmaal een paar graden koeler geserveerd dan een bord, roti de por à la choucroute. Het Nederlands en Duitse taalklimaat doen overigens niet veel voor elkaar onder. Maar ook alledaagse Hollandse woorden kunnen, mits met de juiste tongval uitgesproken, ineens broeierig exotisch aandoen. Eén keer in de week komt Celia langs, onze Braziliaanse hulp in de huishouding. En wanneer Celia met sponge en schoenen maken product in de weer is geweest, in de badje kamer... dan lijkt het alsof de vloerverwarming tot een graadje hoger staat. En ik ben absoluut niet dol op spinnenwebben, maar een huis voor spin... en daar zou ik bijna van vragen of ze het maar niet wil wegstoffen. Je ziet die schattige spin toch bijna zitten in zijn huis... met zijn acht glanzende spinenoogjes, schattig... En terwijl de postbode ons redelijk afgelegen huis nog wel eens wil overslaan, doet de meneer voor post fluitend zijn ronde. Als ik thuis kom en Celia me erop wijst dat ik weer eens midden in de poepen voor hondje ben gaan staan... dan duurt de neiging om de eerste de beste niet aangeleinde voor mijn duurscheidende klotenhond met mijn blote handen te wurgen wat korter dan normaal. Ik vind het dan ook helemaal niet erg dat Celia me, hoewel ze al jaren voor ons werkt, nog steeds... Rubisch noemt. Rubisch. Ik heb geen idee wat het betekent, maar het klinkt ook een stuk leuker dan Ruben. Hier komt een vrouw die leeft van haar schandelijke zin in zonde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 Kom beest die feest om je vrijheid tot midsomernacht. Zij is heel leuk en zij is heel goed. Je hoorde Sarah Kroos. De Taalstaat. Taalstaat. Met Frits Pits. De eerste letter, zo heet de nieuwe tweede dichtbundel van Lieke Marsman. U begrijpt dat wij, als makers van de Taalstaat, dan meteen denken. Daar moeten wij bij zijn. Ook al omdat de roem van Lieke is 23 jaar haar vooruitgesneld is. Met haar eerste bundel, wat ik mijzelf graag voorhoud... won ze al prijzen en ze verkocht er maar liefst 3000 van. En dat is voor een dicht bundel heel erg veel. Dag Lieke Marsman. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Als, ik, als ik denk aan de eerste letter, want zo heet je bundel... Mm -hmm. denk ik aan de A. Dat is uh, helemaal correct. Ja. Het gaat uh, het, um, over de A van angst... Um, of nee, nou ja, de bundel gaat voor een groot deel over angst en er zit één zin in waar die ongeveer luidt als het woord angst met de eerste letter van het alfabet begint in iedere taal om soort van aan te geven hoe uh, aanwezig angst kan zijn. Ja, en die is bij jou heel aanwezig geweest. Overigens, je schrijft geen enkele hoofdletter in je bundel. Uh, nee, dat is niet waar. Is nee. dat niet waar? Nee, heb ik dat niet ik goed heb, gezien? Ik heb een paar reeksten uh, waarin ik geen hoofdletters gebruik ja. en ook. Um, dat verschilt per gedicht, eigenlijk. Oh, ja. ja, maar soms kies je voor uh, geen hoofdletter. Ja, en waarom klopt. kies je daarvoor? Nou, dat is een heel. Um, dat is een goede vraag. Want ik heb ook gedichten waarin ik geen interpunctie gebruik. En soms denk ik van nee, hier moet wel interpunctie. En dat is puur gevoelsmatig. Of oh, ja. puur van hoe. Er zit hoe het geen, er... geen reden achter, geen betekenis. Wij zijn van de taalstaat. Wij willen dat weten, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind taal voor een heel groot deel uh, gevoelsmatig. Tenminste, als ik gedichten schrijf. En uh, ja, dan, dan, nee, er zit, daar zit geen betekenis nee, achter. Maar, maar... dat heeft, heeft heel erg te maken met hoe het eruit ziet ook. Hoe het op de badspiegel uh, uh, past. Oh, daar denk je ook aan. Ja, in die zin vind ik gedichten wel visueel. Je hebt gedichten die door hoe ze eruit zien... of ze er luchtig uitzien of juist heel compact uitnodigen om te lezen. En anderen uh, ja, die, die nodigen niet uit om te lezen. Dus het heeft meer daarmee te maken dan dat ik... Kleine letters gebruiken op het moment dat het uh, een gedicht in mineur is. Ja. Of iets ja, het is mee, er... meer het pak waar je de, waar je de gedichten uh, ja, precies. Nee, mee aankleedt. Ja, ja. Dat is ja. Wel belangrijk. Uh, wat, wat voor een angsten had je? Um, nou, ik was wel heel erg bang om gek te worden. Oh ja. En, uh, dat, dus dat was het eigenlijk. Ja. Bang om gek te worden? Maar hoe kwam dat dan? Uh, waar, waar, hoe... Ja, nee, ik denk dat je de, zeg maar, iedereen kan een keer een angstaanval krijgen. En dat voelt ook echt een beetje als gek worden. Want je denkt: wat gebeurt er in hemelsnaam? Um, en ja, als je dat één keer hebt gehad, dan, je, dan word je weer bang om dat nog een keer te krijgen. En uiteindelijk word je voor alles bang. Maar de essentie lag hem erin dat ik bang was om, om gek te worden. Sommige dus ja. mensen zijn bang om, om dood te gaan. Daar was ik dan niet direct bang voor. Ik dacht, oh, ik word gek. En dan, ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit je bundel? Ja, zeker. De nachten waarin ik wakker word en alles draait voor mijn ogen. De ochtenden waarop er zich muziek in mijn hoofd bevindt, iedere minuut een ander liedje. De dagen waarop ik aan andere dingen denk. Wezenloos voor de televisie zit, maar zit... alsof ik ooit anders voor de televisie heb gezeten dan wezenloos. Heb ik niet. De mooiste mens is de mens die niet nadenkt. Die zichzelf genoeg vertrouwt om geen woorden nodig te hebben... in het hoofd bij het zetten van een kopje thee. Die alles opnieuw leert. De mooiste mens heeft geen woorden nodig. Ja, of, of ja, dat denk ik wel. In elk geval in zo'n situatie. Dus je bent... Uh, bang voor alles en je bent voortdurend alert. En mijn manier van alert zijn is uh, praten tegen mezelf. Dus mezelf van alles bewust maken uh, om me heen. En uh, ik vond het heel fijn, op een gegeven moment werden die angsten minder... dat ik mm -hmm. weer kon merken van, oh, ik heb nu uh, dus een kopje thee gezet... zonder dat ik mezelf aan het vertellen was dat ik dat de hele tijd aan het doen was. Dus, dus je was de... zonder woorden eigenlijk gelukkiger dan met woorden? Nou, op dat moment wel. Ik bedoel, woorden zijn heel erg belangrijk voor me, maar het is heel fijn... Um, als je dingen ook op de automatische piloot kunt doen. Dus dat je niet bij alles woorden nodig hebt. Mm -hmm. En voor mij was dat alert zijn was heel erg uh, ja, dus met woorden vertellen. Dus de taalboot in die uh, nare periode, hoe lang heeft dat geduurd eigenlijk? Um, zeg maar het, het soort van dat ik daar echt in zat was ongeveer drie kwart jaar. En daarna heeft het nog een tijdje doorgeammerd. En, en, en ben je be uh, begeleid door een, door, door een arts? Of? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, anders had ik... En, uh, ja, anders. Had ik het misschien nog steeds wel gehad. Ja. Maar het is ook wel, het went ook wel een beetje. Maar de eerste keer is een angstaanval vreselijk. Maar de, de duizenden een eerste keer, ja, dan is dan, het soort van... Dan denk oh je, ja. daar heb je hem weer. Precies, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Uh, uh, uh, uh, de taal bood dus geen troost in die periode? Um, nou, schrijven niet zo. Het zelf schrijven niet. Precies, maar dat, heb dat je wel gelezen? Niet. Ik heb wel veel gelezen. Vooral gedichten. Omdat gedichten precies een soort spanningsboog hebben... die je op dat moment aan kunt. Um, terwijl een roman, ja, daar moet je echt gewoon een middag voor stil kunnen zitten. En dat kon ik op dat moment helemaal niet. Maar ik had wel flarden um, van teksten of gedichten... Die, die, konden me, ja, die, die kon ik nog wel net lezen. Ja. Dus dat hielp heel erg. Ja. Ja. Was je bang dat je de poëzie verloor? Um, ik ben daar ook wel bang voor geweest. Of zeker in die periode, ik dacht ook, het komt vast wel weer terug. Ik bedoel, je hebt altijd wel periodes waar je minder schrijft, waar je ja. meer schrijft. En ik wist heel duidelijk waar het aan lag. Namelijk gewoon dat ik me niet kon concentreren... Maar, uh, Lees eens voor. Ja, me. ik, ik zat... ja. Toen ik de poëzie verloor, begon ik dingen te doen. Een vloer dweilen, een kat verzorgen, niet langer de waarheid in vers verhullen, maar een boek gebruiken als onderzetter. Voor wat? Ja. De waarheid verhul je in je verzen. Ja, ik denk dat dat wel. Ja? Dat is... je dat kunt zeggen. Dat het een manier is. Enerzijds wil je natuurlijk iets zeggen wat waar is, een soort van bijna. Hoop je dat je gedichten een universele waarheid bevatten of in elk geval herkenbaar zijn voor andere mensen? Maar uh, ja, ik pak het ook altijd een beetje cryptisch in. Ik denk omdat. Het is een, dat... beetje, een beetje een puzzel toch wel. Ja, Doe maar je schrijven, dat expres? Schrijven is ook heel erg puzzelen voor mij. Oh ja? ja. Maar als lezer moet ik ook puzzelen om precies te begrijpen wat jij hebt geschreven. Ja, maar is dat ook wat je wil? Ik, ik wil in elk geval niet dat mensen precies begrijpen wat ik heb geschreven. Dat, uh, Waarom wil vind... je dat niet? Nou, omdat ik het veel leuker vind als de puzzel voor iedereen een andere uitkomst heeft. Ik kan me heel erg voorstellen dat er zinnen zijn... die voor mij heel veel betekenis hebben waar de lezer overheen leest. En dat die weer in een heel ander klein woordje of een kleine zin... Um, daar weer iets, iets heel groots in, in herkent of zo. Hmm. Maar ik, uh, ja, ik denk dat mensen altijd heel erg bang zijn... dat ze niet begrijpen wat de schrijver bedoeld heeft als ze uh, gedichten lezen. Uh, maar t, ja, dat... Is, maar dat is helemaal niet belangrijk, zeg maar. Want er zit, weet je, ik, ik stop... Het is wel een enorme opluchting, hè? Dat ik het niet hoef te brengen. ik kan niet hoef te het maar, lijkt mij ook maar ik heb toch de indruk dat, dat, dat, ik, dat ik je verdraaid goed begrepen heb. Zou je nog een klein stukje willen voorlezen? Van, uit je bundel, de ja. eerste letter. In een vlaag van verstandsverbijstering... kocht ik vanochtend abrikozen... waarvan ik dacht dat het perziken waren... en er beginnen eindelijk woorden te komen... voor een dag als vandaag. Het kwam weer terug. Ja. Een geluksmoment. Ja, ja, Zeker, nou ja, ook, ook misschien ook niet, want het kan ook heel confronterend zijn als je woorden uh, hebt voor dingen. Ik bedoel, op het moment dat je iets kunt benoemen, dan is het vaak nog aanweziger. Mm -hmm. Maar het was wel heel fijn om weer te kunnen schrijven. Zeker. En het fijne van dat schrijven is dat de bundel de eerste letter er is. Ik heb één vraag waar ik echt niet mee wilde beginnen, waarvan ik ook het antwoord wel ken, maar mm -hmm. wat misschien niet iedereen weet. Je heet Lieke Marsman, ja. maar je bent geen. Dank je wel. <laughs> Elke bij de zee, klimt omhoog en krimpt gedwee. Zand ook die verrijst, wordt door de zee weer opgeheist. Grim. Grim. Te vergeefs wordt langs de rand, het helmgras weer. Erven zeeglas in een pot, aangespoelde stukjes god. Teruggevonden stuk voor stuk, te vergeefs vergaard geluk. haast gedwee, het helmgras met het zand in zee elke dag Zijn laatste dans, laatste uitgelezen kans en te vergeefs waait op de kruin, het helmgras weer Bij schrijver wist wisten woord en valt weer droog. Ik blijf schrijven in het zand. Land wordt zee en zee wordt land. Geen kring. De vergeefs wordt langs de rand. Het helmgras weer opnieuw geplant. Elke Zoveel moois gemaakt in onze taal. Of het nou op het gebied van de poëzie is, de literatuur of de muziek. Jeroen Zelstra's zijn nieuwe album heet Geen Krimp. En u hoorde de titelsong. En het is ook de titel van uh, zijn tournee die volgende week gaat beginnen. En maandag komt dit nieuwe album van Jeroen Zelstra uit. TNA van een BNr, René Appel. Ja, René Appel, daar verheugen wij ons iedere week weer bijzonder op. Goedemiddag. Uh, en vandaag koningin uh, Maxima, hè? Ja, zeker. Ja, die is ja. een voor de hand liggend, zou ik bijna zeggen... als een persoon die op een inventieve manier met het Nederlands ook omgaat. Ja, ja, zo leerden wij haar kennen. Natuurlijk ben ik heel zenuwachtig. dus uh, ik uh, vraag voor begrip... voor mijn heel mogelijke fouten. Heel mogelijke fouten. Maar ik zal proberen om mijn best te doen... Nu zal ik in mijn echte inburgering beginnen. In alle roest en openheid. En natuurlijk altijd met de steun van Alexander. Maar niet, ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Ja, dat was in 2001, hè? De beroemde, de beroemde persconferentie. De beroemde persconferentie, ja, waarin zij werd voorgesteld aan het Nederlandse volk. En waarin ze, denk ik, meteen van veel mensen de harten won door haar spontaniteit, haar directheid, uh, enzovoorts. Wat valt op in haar taal? Nou... Eerst even het positieve, want ja. dat, je bent snel de neiging... om op de foutjes te wijzen en daardoor het positieve te vermijden. Maar um, het eerste is, ze spreekt toch redelijk goed Nederlands. Je hoort een accent, maar het is niet een heel zwaar accent. Zeg, nu zegt ze bijvoorbeeld in plaats van nu. He, dat is wel duidelijk, dat heeft ze een tijdje gehouden. Tegenwoordig doet ze dat niet meer, is bekend. Uh, ze maakt, wijst me op de heel mogelijke fouten, dat is wel leuk. Ze maakt een fout als het heeft over de heel mogelijke fouten. Ja. Wat ze precies bedoelt, dat is niet duidelijk. Uh, dus ja, dat zijn een paar uh, dingen die nog verkeerd ja. zitten. Ja. En dat is ook niet zo gek, want ze heeft uh, nog maar heel kort geleden, toen in 2011, met het Nederlands kennisgemaakt. Uh, ze heeft toen uh, een aantal weken een heel intensief programma gevolgd hè, bij een instituut in Spa in België. En daar heeft ze het Nederlands geleerd? Daar ja. heeft ze veel Nederlands geleerd, ja. Ja, ja. En ze is toen natuurlijk ook uh, ingeleid in de Nederlandse instituties... door Victor Halberstad en nog andere mensen. Dus ze kent al heel veel jargon ook. Maar het was wel een heel goed uh, debuut. Hè? Is het, maar jij bent uh, ook uh, deskundig op het gebied... van taalwetenschap van het uh, Nederlands als tweede taal. Ja. He? Da daarin heb jij gedoseerd. Ja. Uh, is de, de, de fouten die ze maakt, de vergissingen die zij maakt... Uh, zijn die uh, typisch... Voor de mensen die Nederland als, Nederlands als tweede taal leren? Over het algemeen wel, ja. Over het algemeen wel. Ze, ze, Nederlands heeft nu eenmaal bepaalde problemen. Eh, die voor mensen die het Nederlands op later leeftijd moeten leren. Kinderen kunnen dat over het algemeen tamelijk makkelijk. Maar mensen die dat op later leeftijd moeten leren. soms bijna onoverkomelijke obstakels lijken. Zij ze zeggen bijvoorbeeld ook wel eens. die moment in plaats van dat moment. Dus de. Onzijdigheid van bepaalde zelfstandige naamwoorden, mm. dat is ontzettend moeilijk te leren. Maar dat zijn ja, dat moet je als het ware stuk voor stuk leren. Ja, en ja. kinderen die pikken dat zomaar op. Maar als je het op volwassen leeftijd moet leren, is dat ontzettend moeilijk. U heeft in New York uh, een brief van uh, Videla aangehaald in een uh, interview. Uh, premier Kok zei: dat had u beter niet kunnen doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat uh, incident? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. <lacht> nee, dat was dat was uh, stom. Hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom. Ja, nou, dat is heel typerend. Om twee dingen. Iedereen let natuurlijk op je was een beetje dom. Maar wat ook heel typerend is voor haar... dat Willem-Alexander heeft iets gezegd. Dat had ik beter na kunnen laten. En meteen valt zij er ook in. Ze durft ook. Ze durft. Vanwege een soort spontaniteit, een soort enthousiasme... die ook de mensen voor haar inneemt natuurlijk. hebt ja. die spontaniteit. Maar een beetje dom is bijna Madame, een soort Madame, standaard uitdrukking gewoon, ja, in het Nederlands. Ja, ja, er heeft... verschenen in die tijd zelfs ansichtkaarten, Oranje ansichtkaarten met groot <laughs> daarop gedrukt. Een beetje dom. Ja. En dat het merkwaardig is... we weten niet wat ze precies bedoelt. Of ze inderdaad bedoelde dat het maar een beetje dom was. Of dat ze en dat is het eigenlijk gaan betekenen in het Nederlands... ontzettend stom. Het was, het was, het was een eufemisme, het was, ja. het was ontzettend stom. Nog iets... of, of zij dat ook bedoelde, dat weten we niet nee, zeker. Nee, maar het nee. is wel leuk dat het die betekenis heeft Het zou, zou nog een leuke vraag aan ons zijn. Nog iets uit die tijd, maar dan uit het Jeugdjournaal. In Sevilla, dat is uh, bijna drie jaar geleden. Ja, stad in Zuid-Spanje waar een groot feest was. Waar ze één keer Enkja, per jaar een groot april. feest hebben. En uh, ze hebben uitgenodigd door uh, gemeenschappelijke vrienden... Vanuit de hele wereld. En uh, we zijn daar gekomen en daar was Alexander en daar was ook Maxima. En, uh, dus daar hebben we elkaar leren kennen. In het begin was het niet zo goed. Ik vond hem niet uh, helemaal aardig, maar dat is uh, verbeterd. Ja, wat, wat, wat hoor je hier, René? Nou ja, je hoort weer iemand die behoorlijk goed Nederlands spreekt. He, dit was bij die introductie in het begin... Ja, ze leeft, geloof ik, echt eigenlijk. in Nederland, ja. in een Nederlandstalige omgeving. Je hoort dat aan dingen als we zijn daar gekomen, zegt ze toen, Willem-Alexander en ik. Uh, en je hoort dus wel kleine foutjes. Je hoort ook weer dat ze, uh, ze begint te vertellen. Alexander komt, Willem-Alexander, koning Willy zou ik bijna zeggen, die komt er even tussendoor. En dan meteen pakt ze het weer op, want ze laat zich niet nee. het spreekrecht ontnemen. Zij is aan het woord en zij houdt het woord. En dat vind ik een van de sympathiekste kanten ook van haar. Zo, zo klonk ze in 2007. Zijn zeven jaar geleden begon mijn zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Ik had het voorrecht met veel mensen kennis te maken. Heel veel te zien, te horen en proeven van Nederland. Het was een prachtige en reke ervaring waarvoor ik enorm dankbaar ben... Maar de Nederlandse identiteit, nee, die heb ik niet gevonden. Ja. Ja, dat heeft ze wel geweten dat ze dat <lacht> gezegd heeft. Ja, dat had ze volgens sommige mensen nooit mogen zeggen. Terwijl ze natuurlijk bedoelde, er is niet één Nederlandse identiteit. Er is variatie. Ja. En iedereen zegt dat er variatie is. En dat bedoelde zij in feite ook. Maar die ene uitspraak... Soms werd het gezegd ook over... de Nederlander bestaat niet. Zo werd het soms ook geherformuleerd. Ze zei mm. de Nederlandse identiteit. Maar is, en dit, is, dit, bestaat niet. Is, dit, is dit te wijten aan... toch te weinig taalgevoel? Nee, dat is het niet volgens mij. Nee. Want die, dat, het, het zat in een toespraak. En die toespraak, je kunt het ook horen... het is een mm. voorgelezen tekst. Ja. Wat ook aardig is, soms gaat ze even van die tekst af. Want ze zegt in het begin ook sinds zeven jaar geleden dat is geen goed Nederlands, sinds zeven jaar geleden. Nee, nee. Dus soms gaat ze even van de tekst af en dan maakt ze ook een klein foutje. Maar dit is duidelijk van tevoren bedacht in die tekst... en er is niet goed over nagedacht. En zij zat vervolgens met de gebakken peren. Ik weet niet of ze die uitdrukking ook kent, maar <lacht> ze zat er wel mee. Ja, dan eh, tot slot eh, René. Het koninklijk paar gaf ook nog een interview... vlak voordat ze koning en koningin waren... Uh, Even luisteren. Wat wel ja, bijzonder was... dat maakt niet uit hoeveel, ja, hoe voorbereid we allemaal waren voor die moment. We hadden wel uh, gesproken met de kinderen. Toch was het moment, denk ik, dat net voor alle Nederlanders... een heel emotioneel moment. Ja. ja, het is wel een goede vraag. Ik denk dat... Um... Na de, uh, de schreeuwer en zeker na uh, koninginnedag aanslag heb ik één maand gehad waar elke uh, auto die te veel remde, waar ik, ja, ik had dus een soort van natuurlijke of instinctieve uh, reactie. Als je een bezoek gaat brengen ergens een gemeente, die eerste ding die door mijn hoofd gaat is: ik hoop dat niemand waagt iets te doen met al die mensen die hier zijn. Ja, ja. Ja, je hoort het, het is, het is bijna vloeiend Nederlands. In het begin heb je, ja, na, niet de aanslag... maar na aanslag, zeggen ja. ze, dan laat ze het lidwoord ja. weg. Uh, dat soort kleine steekjes laat ze af en toe nog vallen. Je hoort ook, die, het, dat is ook opvallend voor een tweede taalleder. Eerst zegt ze, die moment... En een zin verder heeft het over dat moment. Ja. Dus het zit nog niet helemaal vast. Wat mij tot slot, René... Je kunt zeggen, ze spreekt uitstekend Nederlands. Ja. Die conclusie kunnen we trekken tot slot. Hoeveel energie kost het om uh, een andere taal te leren? Dat wisselt heel sterk per persoon. Uh, taalaanleg is iets heel moeilijks. Sommige mensen gaat het heel makkelijk af. Prins Klaus was ook bijvoorbeeld een goede taalleder... om maar even in de koninklijke, koninklijke sferen te blijven. Terwijl prins Bernhard dat bleef uh, toch... Een Duitser die Nederlands proberen te praten. Wie volgende week? Volgende week is het uh, Rutger Kastrikum. Oh, Rutger De Roman week. 1149. Ja, dag, Hans Baas. Goedemiddag. Goedemiddag. Je belt ons uit Italië. Ja, dat klopt helemaal. Wij gaan luisteren naar jouw Roman 1149. Nou, dan komt ie. Teleurstelling was nooit het juiste woord. Elf jaar geleden had Erik haar voor de, laatste, voor de eerste keer ontmoet en nooit had Lisa zijn hart verlaten. Maar nu voelde hij haar verdwijnen als badwater na een veel te lange wasbeurt. Peter en Michel hadden hem veelvuldig gewaarschuwd toen hij in zijn blinde inspanningen niet alleen hen, maar ook haar dreigde te verliezen. Nog voordat hij Lisa zelfs maar opviel. Wat denk je aan? Hij gaf haar de boter en knipoogte. Miss zij veel. Nog voordat ze gingen samenwonen was hij haar nodeloze gezeik... en vooral haar volstrekte gebrek aan interesse voor zijn innerlijke wereld al voorkomen zat. Maar hij was te laf om iets te zeggen. Laat staan te doen. Uiteindelijk deed hij niets en ging ze zelf weg. Peter en Michel was hij al lang verloren. En toen de trein vertrok was ook hij verdwenen. Mooi Hans, dankjewel. Je krijgt een uh, door Arnon Grunberg gesigneerd voetnootboekje. Nou, vind ik hartstikke leuk. En veel goed in Italië, dankjewel. In de studio inmiddels Margriet Vromans, Margriet in uh, Kamerbreed. Wat gaan, we, wat gaan we krijgen? Wij uh, hebben twee topvrouwen te gast. Agnes Jongerius, de nummer twee op de lijst voor Europa van de Partij van, van de, de Arbeid. Ja. Zij gaat naar het Europees Parlement. En Corinne Wortman, CDA-politica, gaat weg uit het EP. We gaan allemaal luisteren, dankjewel. Zometeen dus Kamerbreed. Weekdicht 25 januari 2014. Er komt straks een tijd waarin we zonder bibliotheken moeten leven. We lezen niet meer, maar rieden. Papier zal ons niets meer bieden. Maar het allerergste voor een boek is vooral als het wordt uitgeschreven.